Van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten mogen morgen preventief fouilleren rond het Mercatorplein in Amsterdam. Dan speelt Marokko de kwartfinale tegen Portugal. Na de vorige WK-wedstrijden liep het in verschillende steden uit de hand. Ook in Amsterdam, zo werd er zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Echt levensgevaarlijk zeggen de politievakbonden. Het is afwachten tot er echt ernstige ongelukken gaan gebeuren. En dat is waar heel veel collega's heel bang voor zijn dat ze door zo'n vuurwerkbom een baai van het net uh, krijgen en mogen misschien wel zelfs infolieter kunnen raken. Een paar helschoppers moeten morgen verplicht thuis blijven tijdens de wedstrijd. Een enorme brand in een van de grootste winkelcentra van Moskou. Zo'n 7000 vierkante meter is afgebrand. Ook zou er iemand zijn omgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het kan zijn dat de bol is aangestoken of dat er tijdens werkzaamheden kortsluiting is geweest. Een belangrijke mega overname in Gamesland gaat waarschijnlijk toch niet door. Micro Microsoft wilde 70 miljard dollar neertikken om Activision Blizzard te kopen. Dat bedrijf zit achter een paar van de grootste games ter wereld, vertelt verslaggever Nick Wouters. Call of Duty, dat is al jarenlang een van de meest verkopende spellen. World of Warcraft, Candy Crush op mobiel. En deze spellen die worden nu uitgebracht op verschillende spelcomputers. Door deze overname komt hij bij Microsoft terecht. Ja, En zouden die spellen dus niet meer op die andere systemen kunnen komen... maar alleen exclusief bij Microsoft te spelen zijn. Microsoft heeft beloofd dat die spelen ook speelbaar zouden blijven op spelcomputers van de Kong. Maar de Amerikaanse toezichthouder gelooft er niks van en stapt naar de rechter om een overname tegen te houden. En de slechtste slogan van dit jaar gaat naar zorgcentrum Het Kruispunt in Heemskerk. Daar helpen ze mensen met bekkenproblemen. En hun slogan is, maak van uw kruis geen punt, kom naar Het Kruispunt. De nummer twee is voetschimmel, steek je middelteen op van een voetschimmelzalf. En ja, de top 3 wordt afgemaakt door een viswinkel. Met er visser eenjarig, hoera, hoera. Weet je dat? Heb ik nog het weer? Op veel plekken is het nog steeds mistig. In het zuidoosten blijft dat ook bewolkt. Op andere plekken aardig wat zon. Temperaturen net boven nul. Komende nacht, ja, koud. Kan min 5 of min 6 worden. Morgen een mix van zon en wolken. En opnieuw net boven nul. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Child's. I'm an Albert Chouse. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoke the cheese and like the towel. Manily, money, money, ho. Chinka, chinka, chinka. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. welkom ja. terug. En uh, we zijn er weer helemaal klaar voor. We hebben vandaag als onderwerp protestzongs. Uh, protest, iedereen, ja? ja. En, Ik heb je lijstje gezien, maar hele mooie allemaal. Ja, he? yeah. afwisselend. Nederlands, Engels, oud, nieuw. Oh, ik had wel zes uur kunnen vullen ermee. Ja. Er zijn zulke beauties van protestzongen. Ja, ja, ja. Wat is een protestlied eigenlijk? Dat zullen we eventjes uitleggen. Een protestlied is een lied dat de maatschappij op de hak neemt. Met het doel deze te veranderen. Bekende pop, uh, protestzangers zijn Woody Guthrie... Pieter uh, Segers en Bob Dylan. En in Nederland en België ook Armand en Boudewijn de Groot. Dat is een... Uh... En het belangrijkste ben je natuurlijk vergeten. En dat is... Bob Dylan. Die heb ik gezegd. Sorry. Bob Dylan. Ja? Yeah? Pieter Segers en Bob Dylan. Oh, ja, ja, ja, ja. Die moet als eerste natuurlijk. Nee, sorry, mijn fout. Ja, ja. Nou, laat eerst maar horen. Welke wil je hebben? Welke wil ik hebben? Um... De bom. Homeless. Homeless. Dat vind ik zo'n mooi nummer van... Uh... Ja, of uh, politiek. De drie, die draaien jullie twee keer, want die hebben we allebei. Oké. Okay. Nou, prima. Uh, politiek. Hier komt politiek van? Bram Vermeulen. Bram oh, Vermeulen, ja. hè? Ja, ja. ja. Duidelijk, hè? Ja. Veel plezier. En wel protesteren, hè? Hebben we wel ja. de lens opgehangen? Ja. <laughs> Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien. Heb ik het niet Wist ik er iets van, kunnen ze mij niets maken, kunnen ze kijken niet Als ik niet praat, had ik het niet gezegd Heb ik het niet gezegd, wist ik er iets van Ik praat het niet Politie, mm -hmm. politie, politie, politiek Ik ben het niet, ik ken ze niet Politie, politie, politie, politiek Ik kijk niet en ik zeg niets Als ik niet luister Politic, politic, politic. I can't tell, I can't tell, I can't tell, I can't tell, I can't tell, I can't tell, I can't tell, I I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 van de Bram Vermeulen. Ja, ik, ja. hey, ik hoor nog wat in de, op de radio. Het ja. is een uh, geluidje nee, erachter. Ja, hij was aan het ja. uitspeden. Uh, uit oh, was <laughs> hij aan het uit? Uh... uitspeden, ja. Had okay. hij me niet verteld van zijn Barry. Nee, nee, nee. nee. <laughs> nou, Barry, uh, ja. Maar Bram Vermeulen, even terugkomen Bram Vermeulen, hij was natuurlijk onderdeel van Nederlands hoop in Borgendaag. Ja. Die tekst is eigenlijk ook, of die titel Nederlands Hoop in Bange Dagen, is ook een beetje protest misschien. Ja. Huh? Of zou het meer een beetje... Maar er zat gewoon heel veel, het heel veel politiek natuurlijk in, ja. in uh, Freek de Jong en Bram uh, ja. van Maar cabaret is misschien ook een beetje... Uh, Bij uitstek. Ja. Weet je, ik heb ook twee uh, uh, wat, wat politiekachtige cabaretstukjes, wel leuk hoor. Maar, ja? Uh, Oké, okay. ja. Uh, Herman Vinkers die politiek doet, dat is altijd leuk. Ja, dat dus dat slik. gaat altijd nergens over. <laughs> en daarna draaien we Berry McQuaid met Eve of Destruction, natuurlijk ook ja. uit de jaren 60. Hè? Ja. Dat nummer verwijst naar de sociale kwesties uit die periode, de ja, jaren jaar 60. Hè? Natuurlijk de oorlog in Vietnam, de dienstplicht, de dreiging van de nucleaire oorlog, de burgerrechtenbeweging, onrust in het Midden-Oosten en het Amerikaanse ruimteprogramma. Er is eigenlijk niks veranderd. Nee, we zitten een beetje Ukraine. op dezelfde zelfde, ja. de richting nog steeds. Dus ja, hopeloos. Helemaal voor niks geweest. Ja. Ja. Ik, vind, ik heb mijn uh, nummers een beetje uitgezocht in de jaren 60 en 70. Want ik vind dat uh, ja, uh, het werd protest een belangrijk onderdeel van het leven eigenlijk. Hè. Maar ik vind, er wordt momenteel ook weer ontzettend veel gedemonstreerd en al dat soort dingen meer. Maar ik mis een beetje de, de goede protestzongs daarbij. Ja, maar... Zoals je in de jaren zestig had, ja. weet je, met de, met de uh, uh, wooncrisis en al dat soort dingen. Eigenlijk zijn er dingen die nu nog steeds spelen of weer spelen, hoe ja, je het ook wil brengen. Ja. Maar op, ja, ik heb zoiets van: ik, ik mis gewoon de ja, goede maar muziek. Dat komt misschien een beetje omdat wij de muzie, uh, hedendaagse muziek sowieso missen. Ja, maar ik hoor het op de radio Oswald. ook niet echt. Ja, maar ja, weet je wie er op nummer 1 staat? Nee, maar ik kan het wel opzoeken. Kun je uh, een <laughs> nummer uit de top 40 noemen? Nee, maar uh, ja, ja, ja. oké, okay, jij ja, ja, hebt een punt. Je mist het helemaal, Ja. Inderdaad. Maar je hebt een hele grote, is er niet. Ja, nee. tegen het voetbal misschien. Nee, dat was ook met uh, tegen Argentinië. dat was ook al uh, 20 was, jaar terug. Ja, ja, ja dat ja. was toen Nederland naar Argentinië ging. Ja. Weet je, en dat is het proces wat ik ook een beetje nu... Kijk, ik, ik wil het niet over kantar, kantar hebben hoor, want uh, de, ik ben daar duidelijk genoeg over geweest. En mensen beginnen zich daar aan te irriteren. Maar ja. oh. ik heb zoiets van: ik mis het protest wat Freek de Jonge toen de tijd deed. Ja. Weet je, die sprak Jan Cruijff erop aan dat hij naar Argentinië ging en wat daar gebeurde en alles. Ja, ja die zette dat wel op de kaart. Jan Cruijff ging niet mee naar Argentinië. Nee, maar goed, die, die, die werd wel door hem op. Ik kan me daar nog een interview mee herinneren. Ja. Dat Jan Cruijff behoorlijk onder druk gezet werd door. Uh, Freek de jongen. Freek de Jonge. ja, ja. ja, zo kunnen. Ja, ja. Maar goed, je had nog het eerste... Ik had, uh, ik had wat, wat, wat, wat, wat leuke dingetjes. Uh, de barokmuziek... Die... Um, even kijken hoor, ik moet even wat dingen wegklikken... want er komt steeds wat voor. De barokmuziek vertoonde de eerste tekenen van protest. Ludwig van Beethoven componeerde in 1804... de fameuze hero Eroica over de oorlog tussen Frankrijk en Oostenrijk. Hij zat tijdens de bombardementen in Wenen beangstigend in de kelder bij zijn broer. Terwijl hij zijn toch al beschadigde oren beschermde tegen het geluid. In Eroica van Beethoven geeft Beethoven het gevoel van woede, angst en verdriet. Ik heb een klein stukje opgezocht. Het originele muziek duurt 52 minuten... Ik, ik, de protest soms in de barokke tijd... was niet even achter je typmachinetjes zitten. <laughs> Dan nee, moet het ook meteen nee. een goed stuk worden van, van, een, van een uur. Ja. Maar dit is een beetje de, de eerste muziek daarvan. Nou, laat me horen. Ja. Dat was dus zo'n beetje het eerste echte protest. Uh, uh, ja, oh, dingetje. Van, maar ja, daar roept natuurlijk wel meteen de vraag op. Wat, uh, uh, wat typeert een protestzong? Je zou denken de tekst, hè? Ja, nee, het is, het, het, het, het, een, een, het is ook strijdmuziek. is een be iets betere term voor gearrangeerde muziek. waar zowel liederen als instrumentale muziekstukken onder vallen. Uh, deze wat klassiekere naam voor protestmuziek werd gecatalogiseerd uh, ge ge in de strijdcultuur. Dus dat, dat, dat is dan weer een andere uitleg van een protest. Uh, ja, misschien wie... waar je dan op kan marcheren of zo. Ja. Als je dan maar een, een, een, een, een, de, de maatschappij uh, aan de ja. kaak stelt... Ja, maar dat, dat hoorde ik toch niet in dat laatste stuk? Misschien alleen door de Nou, knieper. ik denk dat je op een gegeven moment krijgt je natuurlijk de knallen van de, van de bombardementen op, uh, ja? op benen. En, uh, ja? Wat zou het eigenlijk betekenen? Wat Heroica, ja. heroica heb ik net opgezocht en beteelt teelt heldhaftig. Ah, oké. Okay. Ja. Uh, ja. Ik heb nog eentje. Een. een, een, een, een ja, muziekstuk ook, wat, uh, wat eigenlijk als protestsong ook... Uh, ja, gezien kan worden. Gezien zo, kan ja. worden, ja. en dat is Dimitri Shokat <laughs> ja, <Shok> okay. <laughs> Shostakovich. Een Rus. Een Rus. <laughs> en dat gaat over Leningrad, en dat heeft hij geschreven... toen de Duitsers Leningrad aanvielen. En, um, oh, dat is nog moderner. Het is modern. Het stamt uit uh, de, de, ja, de jaren 40 van uh, vorig jaar. Het is in totaal in drie uh, muziekstukken uh, vastgelegd. De laatste is van uh, de Hiroshima-bom op uh, Japan. Oh, ja. Ja. En toen was hij helemaal depressief geworden. Toen had hij zoiets van, <laughs> nou zie ik het helemaal niet meer zitten. Maar dit is een eerder stuk en dat is Leningrad. Zal okay. ik ook nog een stukje laten ja, horen? Tuurlijk, ja, natuurlijk. Ja. Dit was dus over het beleg van Leningrad. en uh, ja, Dat is natuurlijk best een gigantische strijd geweest, ook in de Tweede Wereldoorlog. Ja, zeker. Er zijn ook een hoop mensen doodgegaan. Ja. Er zijn heel veel mensen doodgegaan, maar daar heeft de Sovjet-Unie ook altijd vandaan gehaald van... wij zijn nooit verslagen. Nee. nee. En dat zijn ze ook niet, want ook toen Napi voor de deur stond bij, uh, <laughs> ja. bij de Russen... Toen hadden ze ook, uh, daar nou, geloof ik het in, hele gebied In Afghanistan en... zijn ze verslagen en in de Oekraïne zijn ze verslagen. Hm? Ja, dat zeggen hun van niet natuurlijk. Maar <laughs> het, is wel, het, is, het is een feit, je, je, je hebt helemaal ja, gelijk. Ja, ja. Maar ik vind uh, teksten wel heel belangrijk, zeker in uh, ja. protestzongen. En ik denk natuurlijk dat uh, Bob Dylan daar het ultieme uh, voorbeeld is. Ja. Hij heeft natuurlijk niet voor niks... Uh, die prijs gekregen voor zijn, ja, zoals zijn Literaire nummer. werken. En vooral voor zijn teksten, ja. ja. ja. Dus we beginnen wel met eh, een van de belangrijkste protestsongs... ...Bob Dylan, The Times, They Are A-Changing. Come gather around people, wherever you roam... ...and admit that the waters around you have grown... ...and accept it that soon you'll be drenched to the bone...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 Ja, Dylan is natuurlijk ook een voorbeeld van uh, ja, uh, protestvolgens in de 20e eeuw. Hè? Ja. Want wij, op dat moment werd het een belangrijk onderdeel van het leven. Hè? Ook zeker van de hippies, hè? de protestgeneratie ja, ja, genoemd. Ja. Die pleiten voor vrede en verdraagzaamheid. Nou, daar weet ik alles van. We zetten <laughs> ons af tegen de... Ik zeg met name ons. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ah, ja, ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat ja, ja. Dus, uh... We zetten ons af tegen de conservatieve ideeën van onze ouders. En muziek was inderdaad voor ons heel belangrijk. En uh, ja, op ja. die manier toch uh, hebben we muziek opgepakt als protest. Ik, ja, ik heb één keer geprotesteerd. Zet toe. Ja. Waar, uh, waar heb je wat tegen? Ja, de bom volgens mij. Volgens mij in Amsterdam eerst. Ja, heel, veel ja, we heel had, vroeg ja. bij het uh, Rijksmuseum uh, liepen we dan langs. Hè, over de stadhouderskade en zo. Ja, ja. Ja, ja die, heb, die heb ik ook meegelopen. Ook niet en gewoon op... Ik denk, nee. <laughs> ja, niet ben tegengekomen. Nee. Er waren er nog een paar. <laughs> ja, hoeveel waren er? Vijf? 400.000 400 zoiets. Hè? dat was echt extreem ja. grote ja. demonstratie. Was ja. Dat? Ja, de, de Kernoorlog, nee, Dat was het? Kernbom het, het land uit of zo, hè? Uh, ja. Ja. Was was van Pax Christi, toch of zoiets? Ja. ja. ja ik ga dus. even kijken of ik de leuze kan vinden op internet. Oh ja. Dan ga ik door ja. met de uh, keuze van je. Ja, homeless. Weet je daar wat van? Homeless is uh, Paul Simon. Die ging toen solo. En dat is samen met uh, Lady Spit, Black Mambosa gemaakt. En die hele LP van hem is zo verschrikkelijk mooi. En dit gaat echt over Zuid-Afrika. De Homeless. Uh, de Homeless, ja. De homeless. Okay. ja. Homeless van Paul Simon. we <middels> Homeless, homeless, moonlights, we are the midnight, we homeless, we are homeless, we are we midnight we are homeless, we are the moonlights, we are the midnight, we See we are homeless. sea, home we are we the moon, the sea, See you, see you, see you, see you, see see you, see you, see Strong wind Strong wind Many dead tonight could be Homeless Homeless Moonlight sleeping on a midnight lake Homeless Moonlight sleeping on a midnight lake Homeless Homeless Moonlight sleeping on a midnight lake Somebody say Somebody sing hello, hello, hello somebody sing somebody cry why why why somebody sing somebody sing, hello, hello, hello. Somebody, sing. somebody cry why why why somebody sing The side Somebody say, Somebody say, Somebody say, Somebody cry. Somebody sing Somebody sing <coughs> oh, Somebody sing Somebody cry Why, why, why? Kulumani Kulumani Kulumani Kulumani Sing and sing Baila Chabulaba Sichanda Yo,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 Another Brick in the Wall, Pink Floyd van natuurlijk, Pink Floyd. part two. Geweldig. Waar zou die over gaan? Die gaat over... Uh, ja, ik zoek het nog eventjes op, voor de zekerheid. Oké. Okay. Want daarvoor hebben we um, Ram Chaffee gedraaid... met Mens durft te leven. Nou, ik denk dat het wel, uh, ja... Ja. Het is meer, denk ik op een levensstijl van mensen of zo. Uh. Nou, het, is, wel, het is wel een heel oud nummer, hè, uit 1917. Oh, zo. Oh, komt die oh. Maar is dat een echt dus, protest soms, ja, denk ik. Het wel over ja. een sociale... Nou, ja. Maar dat, dat is ook protest natuurlijk, hè. Over de sociale verhoudingen, over de sociale en zo. Dus uh, betekenis ja. Ja. ja. Het verhaal achter Another Break in the Wall. Ik vind het ook zo'n mooi nummer. Roger Walters schrijft Another Break in the Wall in de jaren 70 over de spreekwoordelijke muur die mensen in hun leven opbouwen. Elke slechte ervaring verandert in een steen of brick in the wall... en draagt bij aan die muur. Het was de eerste keer dat ik in, de tekst uit, uh, dat ik in een tekst uitdrukte... dat je een muur kunt bouwen van een groot aantal stenen... die samen een ondrinkbaar geheel vormen. En dit was, nog maar één, dit was er nog maar één van, Altus Wolters. Dat nou, vind ik wel leuk, dat heb ik eigenlijk nooit geweten. Heb. Ja. Nee. Het gaat ook over de, de, de, de schooltijd, weet je wel. Dan heb je natuurlijk een heel veel uh, ja, spreekwoordelijke ja. steentjes die, worden, die toegevoegd kunnen worden, zeker in, ja, ja. Uh, in het onderwijs, als dat niet zo gaat als dat het hoort te gaan. Dus, uh, ja, dat vind ik wel een mooi, inderdaad. Ja. ja. Nou, een stukje cabaret doen? Ja, leuk. Ik heb weer Herman Fingers. Oh, Trouwens, oh. ik heb nog eventjes een, ja. een, een dingetje over Van de Bom. Je bent ook zo'n lekker ding. Dank je. Hé Jan, luister goed. <laughs> um, we hebben um, die, die bandenbom-adviesjes, uh, weet je wel, dat, dat poppetje, ja, ja. Die, die, die, dat raketje, ja. die kernbom. Ja. Nou, uh, die kwam onze demonstratie toen, ja. Ja. Ja. ja. ja. En er is er eentje, en dat is onbedoeld, want Trump was toen nog niet aan de macht of wat, dat nou, was in de jaren ja. tachtig. 2017 hoor. In dus het het 2017? Het, ja. Oh, dus wel. En als je eronder leest, hij ging weer... Uh, oh ja, ja, ja, ja. Maar goed, zie je Trump dus aan zo'n uh, kernbom... en dan het uh, poppetje er een schop tegen geven. Oh, ja, die mevrouw of zo, die oma, wat was het? Ja. Wat, ja. ja dat is wel een leuke. Dus. Nou, kijk binnenkort op onze Facebookpagina... voor deze mooie ja. fiche illustratie. Ja, ik uh, sla hem op. En uh, dan uh, kunnen wij die uh, erop zetten. Erop zetten. <lacht> Goed, Als terug naar we helemaal vingers met uh, Haagse politiek. Zo, dat was 7 januari. <lacht> ja, schiet niet echt op, hè? Met dit jaar. Ja, op een of andere manier komen we dit jaar, maar niet voorbij 7 januari. Het, het, het is live, dus ik moet even kijken hoe ver ik ben. Is, uh, oh jee, het is al vier voor elf. <lacht>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 Ja, goedemorgen meneer Van het Hek. Ik kom bij u een open hartoperatie doen. Ik weet niks van het hart. Ik weet niet eens wat gekke dingen zitten. in interesseert me ook even vlekken. Dus ik ben erg geschikt om in u te gaan snijden. Je zou politici er ook preventief op pakken en verplicht laten deradicaliseren. En ze komen er nog mee weg ook. Als Janssen Sturg geen neuroloog was geweest, maar een politicus, dan had hij een glansrijke carrière gehad.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 De kans op een ongelukje met de kerncentrale is eens in een miljoen jaar. Ik wil niet de uit hangen, maar wat gaat de tijd snel, hè? Ineens afgelopen. Nou, dan ja, gaan we door, door met het tweede leuk. brokje, uh, uh, cabaret. Joep van het Hek, ook over de Nederlandse politiek.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 dan dat zeggen, dan wordt het lachen. Dat is leuk. Even snel, even snel. Weet toch allemaal hoe het begon? Het snel gaan om Wopke, weet je nog, Wopke en Hugo. Dat, dat, die, die zouden het doen. En, maar toen, uh, Wopke mocht niet, of dat, dat, dat, dat, van Lieselot, Weet je, nee, nee, hij mocht niet. En die deed het niet en dat ging door. En toen kwam die Pieter Omtzigt, kwam erbij. En het ging, het ging tussen Pieter en Hugo. En oh ja, en die ook nog even meedeed. Maar die is niet helemaal lekker, dat is die Mona Keijzer. Ja, daar is wat mee. Dat weet je, dat weet je echt niet. Die, die, die, die, dat weet weet je ook Die deed mee met een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 Lachen. Weet je. Nee, nee, nee, maar die, die weet ook hoe het moet. En nu is er weer een MeToo-gevalletje, geloof ik, in de partijen. En dus zij zegt gewoon heel eerlijk: ah, joh, daar hebben wij een fletje voor in Scheveningen? Weet je, dat is allemaal oh, goed, goed. Maar dat is simpel. Uh, uh, bij bij, bij uh, GroenLinks er zijn ze ook duidelijk: dat ze gewoon het woord Jesse. Ja, dat is een schat die heeft de mooiste eikeltjes pyjama van allemaal.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 Kiezen, maar ze moet wel Marijnes eten, nou, dat, uh. bij, bij uh, uh, denken wordt het uh, Azarkan, want dat wil Erdogan, weet je, het is allemaal, het is allemaal heel simpel. Nou, en dan heb je nog uh, de PVV natuurlijk, nou, dit, daar mogen ook alle leden kiezen, dat is er maar één, en die kiest reert, moeilijk, maar maakt niet uit. En dan heb je natuurlijk nog het Forum voor Democratie. Oh, gosh. ik vond ze zo zielig, ik vond die die die, die jongen, die, hoe heet hij nou, die Thierry? Dat die, dat die, en dat hij helemaal teleurgesteld is. Iedereen is weg. Er stond helemaal alleen. Nog, nog, nog, nog met die freak staat hij in die kamer. En we stonden zo hoog in de peilingen. We stonden zo hoog. Staan ze daar? Het was natuurlijk ook een tragische partij. Met die Hiddema, die is ook de als een deurman. Waar woon je eens voor de reiskosten? Maastricht. Je, dat, dat is toch tragisch? Ja, dat waren natuurlijk twee oudejaarsconferenties. Ja, ja, ja. En ja. Ja. Ja, daar vind je ook het meest over politiek. En dat, uh, ja, dat is waar, ja. ja, nou. ja, ja. Om twee uur lang over politiek hebben ze natuurlijk een beetje te, Ja. Ja. ja. ja. Dus, uh, ik een, voor de rest had ik, voor kwam ik weinig leuke oh, sketches okay. tegen. Ja. Nou, komen we nou weer bij een andere. Uh, Donovan met Universal Soldier. Ja. Dat is eigenlijk niet door hem uh, geschreven, maar door uh, Canadees Buffy Saint marie en uh, men denkt dat het een reactie is op de oorlog in Vietnam. Ja. Maar het nummer is geschreven ver voor de oorlog van Vietnam. Vietnam. Maar ja, ik denk dat het wel uh, zijn populariteit aan uh, ja, anti-Vietnam uh, heeft te danken. Ja. ja. Het is eigenlijk een ongewoon protestlied. Want het geeft niet de schulden, uh, niet de oorlog de schuld van de regeringen, leiders of bedrijven. Nee, maar het geeft... Uh... De individuen krijgen. Ja. ja. Die het idee accepteren dat de doden problemen... Dat doden, problemen oplost, ja. en dat één oorlog een einde kan maken aan toekomstige oorlogen. Nou, ben ik niet helemaal met je eens. Nee? nee? nee. Ik denk dat je, ja, net zoals dat... de dienstplecht, ja, kan je er bijna niet weigeren als je bijvoorbeeld, nou, zeker in Rusland, die zeggen ze, nou, als jij niet gaat, dan uh, uh, wordt je familie gearresteerd of zo. En als je niet schiet. Ja, ja maar ja, ja. De, de, ja, ik heb het dan moeilijk mee. Ik heb gewoon zoiets van, je staat wel voor je principes, of niet? Ja, tot hoever? Zo ver als het moet. Ja, als ze dan iemand anders gaan doodschieten omdat jij je principes handhaaft, ja? Dan vind ik het moeilijk. een beetje moeilijk, hè? Ja, maar wie is er dan fout? Toch altijd degene die schiet? Nee, je kan toch niet... Nee, die je opdracht geeft, eigenlijk. Ja... Je hebt toch een belangrijke. Uh, ja, ja. Er is namelijk geen één leger. die. Um, of je nou uh, uh, Napi neemt of wie dan ook. er is geen één leger die een overwinning kan boeken. als er geen soldaten zijn. nee, maar ja, ben jij de eerste die zegt nee? ja. ja, helaas. en dan word jij natuurlijk in het gevangen gestopt. en met jouw hele familie. ja. ja moeilijk hoor. Hé, je, je zit in de trein. Ja, je rijdt de trein, je bent een machinist. En uh, voor op het spoor heb je uh, een wissel. en Rechts zijn... Uh, ja, tien schoolkinderen. En links één oude man. Nou, waar ga je naartoe? Links. Naar die oude man? Ja. ja. Oké, okay, maar nu is die oude man je vader. Ja. Ja, ja, ja weet je, ik, ik vind dat van die... Van die, van die halfzwakke uh, uh, dooddoeners, tuurlijk... Weet je, het, hetzelfde is van... ja, Stel, je kind wordt verkracht en uh, de moordenaar staat voor je, uh, voor ja, je neus... Ja. en je hebt een pistool in je hand. Tuurlijk schiet ik hem dood. Ja, dat is wel. Ja. Maar ik ga niet op een vreemde schieten. Iemand die ik niet ken. Omdat een oude man zegt dat, je, dat hij <laughs> vindt dat je ruzie moet maken met die ja. andere... Terwijl ik die mensen helemaal niet ken. Ik heb geen ruzie met die mensen. Ik, ik, waarom zou ik? Dat klinkt heel nobel inderdaad. Maar ik denk dat het, de praktijk toch weer barstiger is inderdaad. Als ja? ja. jij gezegd wordt, nou, als uh, jij niet gaat, dan schiet ik je, je, je oude man uh, neer of zo. Ja. ja. Ja. Maar ik heb wel eens gelezen dat bijvoorbeeld in de, in de oorlog uh, soldaten heel vaak misschieten. Dus eigenlijk schieten ze gewoon een beetje in de lucht of zo. Ja. Nou ja, goed, dat weet, weet je, dat is zeker. natuurlijk ook wel die oude oorlogen, zoals uh, in, de, in de tijd van Napoleon, dat echt nog op het slagveld ge, ge, gevoerd ja, werd. Ja. Hè? Ja. Daar vielen veel meer doden als bij de moderne oorlogen. Ja, maar als je dat ziet in die dom, hoe dom dat gaat, dan staan ze tegenover elkaar en dan rennen en ze af doen... elkaar af. <laughs> Ja, ja, ja, doel, ja goed. slimmer. Zijn. Maar als dat nou. Als je het enige middel is een zwaartje. <laughs> en daar moet je het maar mee doen. Ja. ja. Kijk, zoals de Romeinen hebben ook aardig uh, aardig wat doden op hun uh, ja. geweten en alles. Ja, nou, ik hoorde van de week nog Mauwe heeft ook ontzettend veel dood. Ik heb er heel veel. Ja. Ik kan ik wel eens opzoeken. Uh, uh, die, hebben, die heeft meer dan, dan Hitler. En um, en Stalin bij elkaar geloof ja, ik. Ja, ja, daar horen we niks van. Nee, ik, ik zoek het eens op, ik heb het toevallig een keer gezien, dat staartje. Oh, um, ik zoek het even op. Mauw doden, hoeveel doden heeft maar? Ja. Maar ja, dat kwam ook door de uh, hongersnood en zo, hè? Ja, is het is hongersnood, zitten. maar hij heeft er ook weinig aan gedaan. Ja, zeker. Ja. Dat past er niet in zijn uh, Mauw. Ja. 40 tot 72 miljoen. Ergens daartussenin. tussenin. kan er een paar schelen. Al dan, ja. aan aan. al dan niet gedwongen zelfmoord. Ja, honderdduizenden mensen al dan niet gedwongen zelfmoord. Nou, en dat allemaal naar aanleiding van Donovan met Universal Soldier. Ja. Tot na het nieuws. Ja.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 BFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.